Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Zorg om meer mensen in dienst te houden. Karinova vindt het jammer dat medewerkers nu langer in onzekerheid zitten, maar verwacht wel dat de extra tijd tot een betere oplossing leidt. De Hanse Hogeschool Groningen start een post-bacheloropleiding aardbevingen en diepe ondergrond. Aanleiding zijn de aardbevingen in Groningen. De studenten worden opgeleid tot specialisten met kennis over de gevolgen van de aardbevingen. De opleiding is vooral bedoeld voor mensen die via hun werk al te maken krijgen met de aardbevingen in Groningen. De varkensprijs is de afgelopen week onderuit gegaan. De prijs per kilo is met meer dan 40 cent gedaald. LTO Nederland heeft een brandbrief naar de politiek gestuurd. Volgens LTO worden de varkenshouders dubbel geraakt door de Russische handelsboycott. Begin dit jaar werd Europees varkensvlees al door de Russen geweigerd vanwege een varkensziekte in Litouwen. Het vlees is toen opgeslagen met de verwachting het later alsnog te verkopen. Maar dat idee valt in het water door de handelsboycott vanwege de crisis in Oekraïne. Daardoor is er nu veel meer aanbod dan vraag. Staatssecretaris Dekker vindt dat kinderen op basisscholen... echt minimaal twee uur per week gymles moeten krijgen. Hij zegt dat in een reactie op uitspraken van Tweede Kamerleden... die vinden dat kinderen te weinig gymmen. Dekker heeft met de scholen afgesproken dat ze minimaal twee... en bij voorkeur drie uur gym geven. Hij heeft daar ook extra geld voor beschikbaar gesteld. Scholen die over drie jaar niet aan de norm voldoen... kunnen worden gekort op hun budget. Het weer er trekken buien over, daarbij kan het ook onweren. In de namiddag bereiken de buien Limburg en tegen die tijd breekt in het westen wat vaker de zon door. Het is 14 tot 17 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat Vieder bij knooppunt Kooimeer 2 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord, 3 kilometer. Na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. De andere kant op voor de afrit Berk rode reis 2. A15 de Rotterdam richting Gorkum bij Papendrecht 2. A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 3, verderop bij Moordrecht 2. En 15 vanuit Europoort tussen de afrit Brille en Rozenburg 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is daar helemaal dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 See you see a ten-wildy engine, angel There's a pain in the city, engine, man. pain in the city, in the back of the city, engine, man. The heroes return and a royalty here, a ten the engine, land. a pretty man in line crusade I just surround the men And, and when I want me in the Met een zetie. van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Het ritme van Zandvoort ook op internet www.zfmzandvoort.nl ZFM Uitje tot mijn selecta ta, ta, ta, ta, ta, ta.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 Je ontspant en zo hoog Hoopteletten. De geur hangt in de lucht al oh, zo lekker. Kijk, de disco is vaak een grote trekker, maar een strandfeest vind ik persoonlijk vetter. Sexy, ik dames op zoek naar een man met een beetje status, geen verhaaltjes, meteen de daders. Schitterend rond als juwelen plaatjes, lopen ze rond hallo bloot kont en de jongen weet niet echt meer wat hem overkomt. Het is de zomersun, De vibe is hot. Zorg dat je bent op de juiste support. ¿Quieres bailar conmigo? Ven a tomar el sol conmigo. Venga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 als de dag begint en je voelt dat het zonnetje brandt, zorg dat je ontspaant. Kan zo over zijn, over naar de straat, zijn overrichting richting het strand. Overal in Nederland is die zomerwaai. Ja,